Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt in de toekomst in Nederland misschien niet warmer door klimaatverandering, maar juist kouder. Dat is een nieuw scenario dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken. Dat er aan gedacht wordt, komt door veranderingen in de Atlantische golfstroom die brengt als een soort lopende band warm water langs Nederland... zegt deze onderzoeker. Omdat die warme golfstroom die circuleert zeg maar, ja, door de hele Atlantische Oceaan... en die maakt dat wij een ja, mild klimaat hebben... als je het vergelijkt met Oost-Canada, wat op dezelfde breedtegraad ligt. En als die stilvalt, ja, dan, dan hebben we dat dempende effect van die warme golfstroom... hebben we niet meer. En dan wordt het hier een stukje frisser. In het ergste geval wordt het hier dus kouder... en krijgen we meer droogte, zwaardere stormen in een nog hogere zeespiegel. Experts weten niet of afkoeling een realistisch gevolg is van klimaatverandering... maar steeds meer modellen wijzen er wel op. Meer dan 128.000 mensen hebben al afscheid genomen van paus Franciscus. Ze zijn langs een kist gelopen in de sint pieterbasiliek Vandaag is de laatste dag dat dat kan. De kist wordt om 8 uur vanavond gesloten. Morgen is de uitvaart. Steeds minder winkels hebben een koopavond. Volgens experts gaan mensen liever niet meer winkelen na een dag werken... maar liever sporten of met vrienden afspreken. Winkelen op zondag en online shoppen is wel een stuk populairder geworden. En over een uurtje barst de traditionele lintjesregen los. Overal in het land worden dan mensen onderscheiden die zich jarenlang hebben ingezet voor anderen en de maatschappij. Marleen uit Dronten werd gisteravond al verrast toen al haar vrijwilliger collega's in een café zaten. Komt zo meteen ook nog uh, hoofdbezoek? De burgemeester komt ook even langs. Ja, dat was ook vooral. Ja, ze zag het echt niet aankomen. Ook niet toen de burgemeester daadwerkelijk binnen kwam lopen. Hallo, ik ben Marleen. Dag, ik ben Jean-Paul. Ja, maar komt, komt. Ik kom voor u. Ja, zeker. Ja. En zelfs niet op het moment suprême. heeft zijn majesteit de, de koning behaagd. We te benoemen tot het, het lid van de oorlog van Renassau. Ja, voor niet zo. Ik dacht dat ik op een vrijmiddag zomer kwam. Maar blij is Marleen wel. Ik vind het onvoorstelbaar ja, dat ik dat verdiend heb. Ik vind het fantastisch. Heb ik het weer nog voor je. Een bewolkte dag eerst. Later meer zon bij 14 tot 17 graden. Morgen op Koningsdag lekker lenteweer bij maximaal 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Uh, goedemorgen, lieve luisteraars, lieve kijkers. Ja, want kijkers hebben we ook, hè, via ja. zfm-live.nl. En dan kun je zien waarom we het programma even geen rust aan de kust noemen. Want we zitten hier met vier kippen in het hok. <lacht> dus dat, dus dat, dat, dat gaat een boel volume opleveren. Dat kan haast niet anders, jongens. Ja. Uh, we zitten hier met uh, Beb. Beb... Goedemorgen, lieve luisteraars. En Hanny. Goedemorgen. En ook onze gast, Danielle, is al binnen inmiddels. Goedemorgen, Danielle. Goedemorgen. Oh, wacht, moet ik wel? Je hebt een oh. microfoon. Kijk, goed dat we even Sprak testen. Het aan. <laughs> je zit erin, je zit erin. Welkom in ons programma. Dank je wel. We gaan even uh, uh, een beetje doornemen. Want we zijn hier vandaag weer twee uurtjes. Uh, dat is uh, vorige week, uh, vorige, twee weken geleden moet ik natuurlijk zeggen, ingegaan. Dat we van drie weer naar twee zijn gegaan. En um, ja, beviel goed, dames, twee uurtjes. vloog voorbij, maar ik beviel goed. Ja, ja. Ja? Vloog, ja. Ja. Wordt ja. maar krachtig. Ik kreeg ook wel reacties van mensen die zeiden, wel fijn, dan kon ik tijden gaan stofzuigen. Och jee, <laughs> ja. nou dan Anders moeten we lot. nodig naar drie. <laughs> Dat willen we niet hebben nee. hoor, al die nee. vermoeienissen. Nee, zo is het. Nee, maar goed, we gaan er weer een leuk programma van maken. Want uh, wat in drie uur kan, kan heus wel in twee uur. We gaan gewoon wat sneller praten en dan komt alles wel ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Maar goed Ja, dat Ja, maar goed, maar goed. Beb die uh, heeft voor ons, voor ons vandaag natuurlijk weer het weerbericht verzorgd. Yes. En ook um, allerlei nieuwtjes verzameld. Zandvoorts en regionaal nieuws. Hanny die komt weer met een fantastische column. En jullie raden vast wel waar het over gaat. Want Hannie is altijd zeer actueel. Ja. En we weten wat ons morgen te wachten staat. Ja. Een tipje van de sluier. Het ja. gaat over ja. de vrijmarkt. Over de vrijmarkt. Ja, In het tweede markt. uur dan, ja. begint, uh, dan begint deze nieuwe column van Honey. Nou, uh, we bereiden ons alvast voor. Ik heb ze Thena Lady al om. En uh, Danielle, Danielle, die is van uh, musicalgroep Left. En zij komt vertellen over twee voorstellingen die er gegeven gaan worden in mei. En daar gaan we straks alles over horen. Maar, lieve mensen, we gaan natuurlijk eerst, zoals gebruikelijk is, ons programma starten met een liedje over een vrouw. Want wij zijn vrouwen en we houden van vrouwenliedjes. En als ons toegezongen wordt. En dit keer heb ik gekozen voor de BG's met More Than A Woman. Tot zo. Ja, ja, more than a woman van onze Bee Gees. Jullie hebben hem ongetwijfeld uh, herkend. Ik moet even spieken op mijn blaadje, want ik, bl ik blijf het maar niet leren. Hè. Je hebt van die mensen die zijn zo hard leers. Maar we gaan even over naar het volgende. Oh, de Weerbericht. Met zoveel te verwachten buitenactiviteiten zijn we natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat het weer gaat doen. Het weerbericht van Rico Schreuder zegt ons dat het eerst nog bewolkt is, dat zien wij als we naar buiten kijken, maar geleidelijk aan breekt de zon door. Er waait een zwakke noordoostenwind en het wordt 14 graden aan zee en 16 graden verder landinwaarts. Vanavond is het koningsnacht en dan is het droog, rustig en helder. Er waait een zwakke oostenwind en het is 7 graden. Elders in het land gaat de temperatuur wat dalen, maar we gaan natuurlijk gewoon het dorp niet uit. Want morgen is het Koningsdag, dan is het prachtig weer met volop zonneschijn. Er waait een zwakke oostenwind en dan wordt het wel 18 à 19 graden. Ook zondag, dan is het officieel eigenlijk de verjaardag van onze koning, is het zonnig en droog. Er waait een zwakke oostenwind en dan wordt het 19 en lokaal zelfs 20 graden. Nou, hoe gaan we verder na het weekend? Blijft het droog en vrij zonnig? Bovendien wordt het geleidelijk aan warmer met temperaturen boven de 20 graden. Maandag 19-21, dinsdag wordt er zelfs 21 tot 23 graden verwacht en woensdag komt er nog een graadje bij. Donderdag 1 mei stijgt het kwik dus naar zo'n graad of 22 aan zee en lokaal in het land wel 25 graden. Uiteindelijk hebben we dus nog steeds droog, redelijk stabiel en over het algemeen zonnig weer en kunnen we er heerlijk op uit. Nou, Dank je wel, Beb, voor dit uh, heerlijke bericht. Je mag blijven. Ja, je het is dit soort berichten. Komt fijn te... als je goed weer berichten kunt geven. Als het anders was, werd ik weer opgewacht buiten. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan weer even een uh, muziekje draaien. Laten we lekker. Uh, hadden we die al gehad vorige keer eigenlijk? De Tramps met Hold Back the Night, of niet? Wel de Tramps, of dat dat nummer is, geen idee. Ja, nou dan ga ik niet de trend nou, met, konings, met Koningsnacht in het vooruitzicht doen we hem gewoon. Dus. Nou ja. ja. Nee, weet je, weet je wat we doen? Nou. Uh, de, de Koningsnacht begint natuurlijk al vandaag. Laten ja. we daar wat over draaien. En Dancing in the Moonlight. Ja, dat, dat gaat natuurlijk vandaag weer gebeuren. Hè? Dat dansen, iedereen staat natuurlijk in de grotere steden dan althans. Mm -hmm. Ik zag het in Amsterdam. Was het eergisteravond al een gekke huis? Oké, okay, ja, bij, bij uh, Ja, bij Café Nol. En uh, daar was alles al oranje. Mensen allemaal in die ja. oranje. Ik, ja. We krijgen straks Koningsweek de, hoor. Ja. De, de vrouwmarkt is in, uh, in, in Utrecht, Utrecht al. Het begint al s'nachts. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, dancing in de moed, er zullen er zat zijn die vanavond helemaal uit hun en dak echt gaan En doorgaan tot, uh, tot, uh, over, tot... Tot morgenavond, ja. Ja. Of uh, ergens uh, overmorgenochtend, ja. Ja, ja, ja ik, Mina, ik moet er niet meer aan denken. Heb ja. niet meer. He? <laughs> We hebben het wel gedaan, hoor. Ik heb het ook ja, gedaan. Ja. Ik, ik heb één keer een, uh, het geflikt om, op een koninginnedag was het toen nog, om drie keer op één dag stomdronken te zijn bedoel, doodat redden wij niet. Nee, maar ja weet je wat het is? Ja. Je begon dan al ochtends uh, ja. bij, bij het busstation. Ja. Hè, bij Harry en... Uh, en uh, hoe heet ze ook weer Harry en Nee? Dat weet ik, weet ik nou, niet. Toos. Nee. Harry en Toos. Kijk aan. En die, uh, die liepen met die bladen vol met oranje bitter. Oh ja. ja. ja, ja, ja en ja. als je net je bed uitkomt en uh, gedoucht... Ja, die kikt erin natuurlijk. <kwijnt> ja. Dus om twaalf uur was ik dan alweer thuis. Even een tukkie doen, want ik kon ik ja. al niet meer lullen. Nee. <laughs> en dan even weer douchen. Weer opnieuw aankleden. En dan ging ik weer het dorp in. Nou, maar in de middag ging het weer net zo snel... Nou, en dan dronk wel... je ook nog je andere dronk, drankje. Dus dat, het eind van de middag ging je weer... Oh, yeah, oh, yeah. Wat vieren we ook weer? Ja, ik... Uh, g, g, g, G, Nou ja, ik, ik, ik had natuurlijk altijd in Amsterdam. Want ik woonde natuurlijk nog niet zo heel lang hier. Ja. Althans, nou ja. Ja. Maar dat, dat was nog uit de tijd dat je elkaar kwijtraakte. Want dan ging je lekker de stad in. Ja. Met een clubje meiden. Ja. En dan ja. ja, had nog geen mobiel. Nee. Je hebt geen idee, de een zat nog in de Jordaan en de ander liep als een beetje in de Leidse straat. Maar je werd natuurlijk ook door de massa meegenomen, op ja. kanten op. Hè? En dan weet je, een, een kroeg in. En, en dan ja. moest je weer proberen eruit te komen op een of andere manier. Dat was vaak moeilijker. Ja omdat ja. het allemaal zo rampenstampen op elkaar stond. Dat is in Zuid-Nederland nog eens carnaval vieren. Ja, <laughs> ja. En je ja, hebt nu nog ja. op het Centraal Station ja. dat buitenlanders die komen dat vieren. Maar die ja. komen nog op 30 april in het oranje aan. Ja, Ach, klopt. ja. ja dat klopt. Ja, ja. ja Die uh, oude informatie ja. van het VVV-kantoor ja. nog. Heel dat bestaat helemaal dan. niet meer. Ja. <laughs> Maar goed, we hadden het net over Dancing in the Moonlight. En we hebben hier iemand die danst er wat af. En die zingt er wat af. En die, er af. En die acteert er wat af. Ja, die zit hier naast me. Daniel, ja, ja. Daniel van de theatergroep. Ja, Hanny heeft uh, Danielle uitgenodigd. Ik zou zeggen, uh, Hanny, uh, ga, ga Danielle goed uithoren. Ja, uh, ja. <laughs> want we willen alles, we willen ja, alles weten we het natuurlijk. Daar gaat dit over, maar Danielle is hier voor een, uh, een theatervoorstel. We Want More, dat eerder te zien is in de Luifel, in Heemstede. Ja. Ik geloof op, nou ja, tien en elf. Maar. Gaan we straks tegen het eind wel even vertellen. Blijft ja. het vers in het geheugen. Ja. Maar vertel eerst even, wat is uh, de theatergroep LEF? Hoe is dat ontstaan? En, uh... Ja, nou, theatergroep LEF is een, een theatergroep... die inmiddels een ruim 20 jaar bestaat. Um, ja, en inmiddels zijn we... Nou ja, dus al twintig jaar onderweg. We niet, want ik ben er nog niet zo heel lang bij. Maar er zijn een aantal leffers die echt al vanaf het eerste uur erbij zijn. Dus dat is ja. echt uh, wel heel erg leuk, heel trouw. Uh, nou, inmiddels zijn we in een groep van veertien vrouwen en één man. Ja. Uh, en ons eerste stuk is misschien ook even leuk. Ja, dat is dan Haarlem meer. Maar de, ons eerste stuk is volgens mij destijds gespeeld in een patronaat in Haarlem. Dat is een ja. leuke locatie. En zo zijn we allerlei plekken afgegaan. Jaarlijks een uh, voorstelling te maken, te laten zien. Moet je een... auditie daarvoor doen? Of kan je gewoon zeggen, ik, ik kom erbij? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee, hoor. Het is, uh, het is, er wordt echt wel gekeken van, je moet, je moet in ieder geval iets, iets kunnen. Ja Je moet in ieder geval kunnen zingen, denk ik aan. Ja, ja, precies. Dus kunnen zingen en dansen en uh, bewegen in ieder geval. Ja. Inmiddels zijn, uh, zijn we wel allemaal een beetje naar de uh, 50 plus, zeg maar. Niet iedereen, maar... Uh, dus het bewegen, dat, dat wordt wel... Word wat minder. Soms een beetje, ja. Het onthouden van de pasjes en zo. Maar ik heb stukken van lef gezien. Ook nog steeds uh, terug te zien op YouTube. Dat ik echt dacht, zo. Ja. Echt uh, mooie, mooie stukken. Als ja. dan, mooie, goede bewegingen en... Uh, snel achter elkaar, dat je denkt, nou... Knap, en en één man, doen. wat is hier aan de hand? Eén man, uh, ja. Zijn er niet meer mannen? Nou of? ja, het is, dat is denk ik ook zo ontstaan. En misschien is toch het musical... Kijk, het toneel is toch wel echt een andere tak van sport. Mm -hmm. uh, een musical is toch meer... Uh, en dansen, en, en zingen, en, en spelen. En misschien is dat toch onder de dames... meer geliefd ja. als, uh, als bij de mannen. Dat ja. is een beetje wat ik zelf invul. Maar ik heb geen idee... Maar we zijn ontzettend blij met Joep. Ja, Joep heet maar ik. Ik zou zeggen, ja. Daniëlle, doe even een ja, oproep. Ja, joh. Graag. Ja. Nou ja. ja, als je het dus leuk vindt, maar ook vrouwen, maar vooral ook mannen... om bij Theatergroep LEF te komen... kijk even op onze, onze website, www.theatergroeplef.nl... streepje tussen Theatergroep en LEF. En daar staat aanmelden bij. Er is een kopje aanmelden. Ja. En dan, dan kan je in ieder geval iets laten weten van... ik vind het leuk om eens bij een kijkles te komen... Ja. Uh, heel want graag. hoe vaak in de week zijn jullie samen? We zijn elke donderdagavond samen. Danielle, Daniëlle, kijk, kijk heel even oh. in de camera. Dan ja. kunnen de mensen je goed zien. Uh, ja. Alle mannen die luisteren. Ik weet dat we ook een groot percentage mannen hebben van onze leeftijd. Uh, kijk even goed naar deze dame. Want als je iedere donderdag met haar uh, een repetitie wil doen. Ja, dan moet je toch ja. echt ja. naar die website, ja. hoor. Ja, wat moet ik doen. Ja, moet ik doen ja Nou, nee, nou ik dat denk, straks dus, moeten dus. jullie echt skippen, want dan komen er te veel, hoor. Ja. Hè? Ja. Dan gaan we, nog zwaarder. Nou, dan gaan we ja. weer een oproep voor vrouwen erbij doen, joh. Ja, jullie zijn nu bezig ja. met We Want More. We Want More, ja. Uh, het, het gaat over een koor. Dat klopt, tellen. ja. Het is destijds uh, al een keer geschreven in het uh, coronatijd. Uh, helaas mochten we toen natuurlijk niet optreden vanwege alle, uh, uh, alles was dicht. Ja. Uh, dus dat is wel heel erg leuk. Het was toen ook een andere regisseur en het is nu opnieuw... Uh, en een muzikaal leider. Hè, er wordt door twee mensen altijd uh, naar gekeken. En nu is het dus opnieuw uh, uh, ingestudeerd. En uh, nu uh, ja, wordt er eigenlijk... Uh, dat is wel leuk, want die rollen zijn dus ook allemaal nieuw. Hè? Dus ja. iedereen krijgt een andere rol. Dus in het verleden was het zo van, hey, jij speelt, ik speel jou, jij speelt mij. Dus dat is wel echt heel, heel leuk hoe dat nu weer een nieuw leven krijgt. En destijds konden we dat niet op de planken brengen vanwege de... Corona, lockdown. ja. ja. En nu dus alsnog. Dus dat is wel heel leuk. Nou, dat, dat had je al gezien. Het is dus inderdaad geschreven door Bodil. Ja, leuk. We zijn heel blij met dit stuk. Het is ontzettend ja. leuk. En heel veel muziek ook erin. Dus Oké, okay, is... en er zit een orkestje bij? Of een, ja. een, nee, met, we doen dat met, met de... banden. Ja, ja die zingt, uh, onze lieve zangjuf Tessa zingt die in. En er is allemaal gedoe in het koor, begrijp ik? Ja, er is ik. gedoe in het koor. Het ja. verhaal. Want ja, uh, ja. Nou ja, we het... komen na zoveel jaar weer bij elkaar hè, voor een reunie. Uh, en uh, nou ja, niets, is, uh, niets is wat het lijkt. Dus uh, er gebeurt heel veel. Er is niets meer hetzelfde natuurlijk. Dus uh, je zal begrijpen dat er een hoop opschudding is. En een hoop. Ja. Uh, ja. Oude fetus en weet ik veel wat Precies. allemaal. Je noemt het een beetje hysterisch. Ja. Ja, dat allemaal ja, ja, exen ja. van Joep zitten <laughs> daar. Ja. Oh, ja, ja, ja, ik kan niet veel verklappen, maar dat klopt. Ja, nou, ja. oké. Okay. <laughs> ja, Arm ja, ja. ja, dus dat is. Uh, dat is inderdaad uh, het verhaal. In, ja, ja. Oké. Okay. Hey, en jullie gaan in uh, de luifel op drie. Want we hebben twee gezegd. Ja. Jullie zijn er drie zijn keer. Twee dagen, drie voorstellingen. Drie voorstellingen. Ja. Ja. We spelen op 10 en 11 mei. Uh, 11 mei is dus moederdag uit mijn hoofd. Ja. Dus ja, neem ook je moeder mee. Cadeel. Dat is om een uur of twee gaat het dan beginnen. Neem ik ja, aan. half drie spelen. Half drie. Twee uur, twee uur, sorry. Twee uur, ja. ja. En om half acht... En op 10 mei ook om half acht in de avond. Ja, en de, en de kaartverkoop loopt niet via de luifel, hè, begrijp ik. Nee, ook via hetzelfde uh, uh, internet. Dus via, via www.theatergroep-lef.nl ja. Um, ja, we vinden het leuk om natuurlijk voor een volle zaal te spelen. Dus ja. het zou ontzettend leuk zijn uh, als we nog wat aanmelden. Nou ja, misschien krijgen. kunnen wij de, de, de reservering... Want we krijgen nog meer tips straks. Een paar dingetjes nog op de site zetten. Hoe we het kunnen... Ja, Er zit trouwens om, ook op... Uh, een, een barcode op jullie ja. flyer? Ja, we hebben inderdaad zo'n barcode. Dat kan je scannen en dan ga je ook direct naar de kaartverkoop. Oké. Okay. Uh, en wat kosten de kaartjes? De kaartjes zijn 20 euro per stuk. Nou, voor zo'n spektakelstuk nou, leuk, vind ik dat he? nog wel meevallen. Ja. Want hoe lang duurt de voorstelling? Oh jee. Uh, volgens mij is het eerste bedrijf, dus de eerste actie is volgens mij... En het tweede bedrijf is volgens mij drie kwartier, zoiets. Met een korte ja, ja nou, maar ja. dat is, dat is ja. avondvullend. Ja, nee, zeker. Want het kost allemaal natuurlijk een boel geld. Ja. En, en daarover gesproken. Jullie zijn ook op zoek naar sponsors, hè? Ja, sponsors. heel. Om, het, om het vol ja. te houden. Want cultuur ja. levert natuurlijk ja. in. En je moet het betaalbaar zien Deze te houden minder. voor de mensen. Het minder ja. geld ja. gaat dan naar cultuur. Ja. Dus, dus ik zou zeggen, kijk weer eens even in die ja. kamer. Doe even ja. een, ja. een, een ja. oproep voor sponsors. En niet alleen, ik ga het even zo doen alleen sponsors, maar wat zou het ook heel leuk vinden... als mensen vriend worden van lef. Oh, dat kan ook? Oh, dat kan ook, ja. Dan, uh, dan krijg je bij de voorstelling uh, een, een muntje uh, yeah. voor een drankje voor in de pauze. Oké, ja. En dan mag je dus uh, na afloop of met een favoriete leffer... of met hele, de hele cast in het decor op de foto. Nou, oh, zet. nou, nou leuk. wat leuk. Nou, dit ja, is wel ik, een privilege, ja. Ja. Ik vind het al leuk klinken ja, als je toch een leffer wordt, hè? Ja. Een, ja, leffer. een leffer. Ja, leffer. ja, ja, ja, ja. Lef, ja. een vriend van Een leffliever. liever, leffliever. Zijn er nog mensen van het eerste uur bij? Jazeker, ja. een aantal zelfs. Ja, okay. daarom. Hele oude leffers. We moeten ook gewoon door en we willen door. En we hebben eigenlijk ook al een datum gereserveerd voor volgend jaar. Dus we willen gewoon lekker weer gaan spelen. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, ja, het is niet eenvoudig. Daar weten jullie alles van om de cultuur, het verhaal omhoog te houden. Dus we moeten echt... Ja, en er moet graag. weer een nieuw stuk geschreven worden? Of ja, gaan nee. jullie een bestaand uh, stuk... Liezen? Nou, dat is, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit verder niet in, een, uh, in het bestuur of iets. Dus dat gaat helemaal buiten mij om. Dus ik word ook verrast voor ja. dat stuk. Maar ik weet wel dat het al uh, volgens mij al op de plank ligt. Okay. Uh, en dat gaan we dan na dit seizoen hebben, dan een soort evaluatie. En dan gaan we weer het nieuwe ja. stuk krijgen we weer in handen. En dan gaan we weer lekker repeteren elke donderdag. Ja, leuk. Ja. Hey, nog even, wat is jouw rol in We Want More? Ja, ik ben Esther. Esther is een uh, spirituele dame die uh, uh, eigenlijk na uh, de voorstelling... of sorry, na de, de repetitietijd uh, in het koor... Uh, best een beetje een transformatie heeft ondergaan. Dus die is heel zweverig en spiritueel. Ayahuasca ceremonies gedaan en... Uh, <laughs> Ja, dus ik, ik word wel, zeg maar, de mensen zijn best verrast over het feit dat ik toen zo was van face-based. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, al. Van van face <laughs> ja, van dolly naar spin Ja, van dolly naar spin eigenlijk. <laughs> Wat leuk. Ja, dus er komt leuke rol erbij. om te doen. Ja, heel leuk. Heel moeilijk vind ik het nog ja. wel. Want ik wil eigenlijk, het is wel leuk om een beetje die verdieping te zoeken. Van, Goh, wat vind ik ervan? En wat, ja. hoe ik, verhoud ik me tot jou? En nou, dat soort dingen. Ja. Dat uit te zoeken. Dat is echt een leuke zoektocht. Ja. Daar is natuurlijk iedereen individueel op zoek naar in zijn, uh, in zijn eigen rol. Maar dat, uh, ja, dat vind ik gewoon nog een leuk avontuur. En, en dat zijn... Super lieve schatten allemaal bij ah. Lef. Dus dat is wel echt heel leuk dat je elkaar kan helpen. Je bent gewoon ook een vriendenclub. Ja, ja we gaan ook jaarlijks ja. weg met elkaar. Dat hebben we net gehad twee weken geleden. Ja, leuk, dus ook een groot feest. Ook een reden om je aan te melden. Absoluut. Toch? Ja, de LEF-weekenden zijn echt. Uh, ja. Heren, horen jullie dat? Ja, ook, we gaan zelfs ja. een weekend weg. Ja, ook. Ja. Ja. <laughs> hey, hey. Ja. Met, met allemaal, allemaal vrolijke en, ja, en ja, mooie ja, ja. dames. Want ja, ik heb dames. net die foto's bekeken. Maar het, het zijn wel een stel knoerten nou, bij elkaar. Ja, hè? Ja. Ja. En ook een paar lachenbekjes geloof oh, ik, ja. als ik het zo zie. De kaartverkoop en de, de, de data. Dat is eigenlijk nog eventjes resumé. 10 ja. mei om half 8 en 11 mei op, uh, op Moederdag. Klop. Om 2 uur en om half 8 Klop. in de Luifel in Heemsteden. Ja. Uh, nou We gaan misschien nog even noemen hoe je moet reserveren. Maar ga in ieder geval naar theatergroep-lef.nl. En dan krijg je en... een doorklik naar de tickets. Ja. Uh, uh, even afsluitend. Jullie brengen als koor bestaande nummers. Ja. Dus uh, daar doen jullie een greep uit als ja, ja, dat doen we inderdaad. Uh, nou, Ik wil er nog niet te veel over vertellen, maar um, ik geloof dat er straks iets wordt gedraaid. Ja, ja, ja. die mag je... Die het mag meeste je... favoriete van jou natuurlijk, ja. daar gaan we mee eindigen. Ja, nou, uh, er zit in um, Raise Your Voice, er zit in, um, ik weet niet of het de bekendste, The Greatest Show, er zit in... Oh jeetje, um, God Only Knows. Nou dat zijn zo mooie dus, nummers. Ja, er zitten echt uh, mooie, ja. mooie, nummers in. Ja. Ja. En het eindigt met het nummer van Queen, begrijp ja, ik? Dat de klopt. voorstelling? Somebody to Love. Ja, dat is ons allerlaatste nummer. Ja. Nou, daar gaan we ja. hier ook mee eindigen. Ja. ja. Leuk. Nou, dankjewel. Wel. Heel veel succes, maar vooral heel veel plezier. Ja. Hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor de aandacht. Ja. Oké. Okay, succes, gedaan. Succes. Toi toi toi. Ja. Ja. Break a leg. Ja, Toi toi toi. Yes yes. Goed, we gaan luisteren naar dat uh, prachtige nummer Somebody to Love van Queen. Uh, voor, uh, voor nu even king, hè? Ja, Want king. We hebben geen Queen meer, dus het wordt nu King. Ja. En uh, we gaan natuurlijk ervan uit dat u allemaal uh, dit nummer straks op uh, tien of elf mei te horen gaat krijgen. Van uh, de theatergroep Lef in de Luifel. Daar komt hij. We're uh -huh. I work till like I my boat At, the, At end, the end of the day I take home my Halloween hot. Say, I'm losing, losing, alright. He's alright, he's alright. alright. Yeah, yeah. I just gotta Ooh, get out of this prison cell. One day I'm gonna be here. free. Oh. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody to love. Van Queen uiteraard. En straks van theatergroep Lef. Wacht, ik kijk even. Rechts van mij daar is Beb. En ik moet me toch heel erg vergissen... Als Beb geen spectaculair nieuws bij zich heeft. Ach, spectaculair, spectaculair. <laughs> dat valt nog wel mee. <laughs> dat is aan de luisteraar. Oké. Okay. Er gaat natuurlijk heel veel gebeuren dit weekend. Ja. Yeah. En dat zijn wel spectaculaire dingen. Ja. Yeah. Er begint vanavond al in Café Laurel en Hardy een muziekspektakel. Dat is dan Koningsnacht. En daar um, is er vooral voor het Zandvoortse fenomeen van Kessel Live... Die zet zaterdag de boel op stelten. Vannacht is het zanger Quinten. Uh, daar begint het mee, want het moet bij het begin beginnen. Uh, dus ja, ga gewoon vanavond het dorp in. Ga bij In de Haltestraat kijken. Loop bij uh, Lauren en Hardy binnen... Want zij, uh, zij nemen aanvang met een heel veel muziek dit weekend. Is het niet buiten op een podium? Dan? Dat, dat, dat zou kunnen. Dat, dat denk ik, ik wel hoor. Dat, dat staat hier niet vermeld, want toen het programma werd gemaakt... Ja. wisten ze niet of het misschien toch nog ging regenen, maar dat gaat niet. Nee, weer. het wordt mooi lente weer. Ja, dus ik, lente ik, ik vermoed weer. dat het uh, dancing in the streets wordt. Mm -hmm. Hè? Nou, en dan hebben we zondag ook nog weer een concert in de protestante kerk... Oh. Dat is het concert van het gemengd Zandvoortkoord. Oh ja, koor. koor. Een nieuw koor. koor. Ja, je zou de koorts verkrijgen. krijgen. Ja, ja, zo zo Jullie, mooi. Kijk, met het, met het zoeken van al dit nieuws word je echt koortsig. Want mijn god, <laughs> wat is er een hoop te doen. Ja, ja. Het gemengd Zandvoortskoor heeft een prachtig uh, gevarieerd repertoire. Um, zij uh, bestaan uit enthousiaste lokale zangers en zangeressen... En uh, de, het is ook een bijzondere locatie natuurlijk, die protestante kerk. Want het heeft een hele mooie akoestiek. Hij is ook nog intiem. En na afloop kun je met uh, een wandeling maken door het centrum, een kop koffie drinken. Dus uh, hij staat daar heel mooi. Dan ben je helemaal opgeladen met alle inspiratie van de muziek. Uh, het is aanstaande zondag van half drie tot vijf. En na afloop is altijd een mandje aan het eind van de kerk waar je je bijdrage in kunt doen. En omdat het dan officieel Koningsdag is, kun je nog van alles beleven in ons dorp. Um, maar eerst morgen. Morgen hebben we weer de jaarlijkse vrijmarkt. Die begint al heel vroeg. En wat, niet, wat ik helemaal niet netjes vind, hij staat overal aangekondigd als rommelmarkt. Alsof de mensen rommel gaan verkopen. Ik vind het echt niet goed. Het is een mooie vrijmarkt. Neem wat geld oh, mee. Daar, ga, daar gaat je, Colm. Uh... Ik denk, het komt nou ook Zullen we, we maar naar huis gaan? Ik heb daar zelf ook gezeten. Met, uh, op, op een tochtige plek. Oh ja, kijk, zie je. Ik ja. is ja. ze zelf even gezeten. Heeft, heeft er is geen zet rommel meer. Ik zijn de mensen neer met ja. de meeste rommel. Ja. ja. Maar, uh, maar dat is dus morgen een groot spektakel. Begin er gewoon aan, loop door het dorp en uh, geniet ervan. Eh, die... nou, ja. Voor de mensen die ja. uh, naar Zandvoort komen. Ja. Uh, er zijn heel veel parkeerplaatsen in ons dorp bij gecreëerd, kwam ik onderweg tegen. Uh, de, de, de parkeergarage Louis-Davids-Carré heeft ook een, uh, een update ondergaan. En heeft 23 meer parkeerplaatsen. Het Friedhofplein, dat hebben we kunnen zien als we door het dorp wandelden. Heeft, ik dacht zelfs, uh, 7, even kijken, 37 nieuwe parkeerplaatsen erbij. Dus de mensen die met de auto komen, die gaan uh, heel veel meer plek vinden. Uh, Desalniettemin, spring op je fiets, kom met de trein en. Uh, Dat is goedkoper ja, ook. Geniet van Want het als er 300 man komen, dan heb je met 23 ja. plekken. Uh, uh, nou, de, <laughs> ja. Kom, er komen er wel ja. wat meer, uh, vermoed ik. Dat vermoed ik ook. Ja. Maar dit zijn dan wat dingetjes waar ik tegen aan ben gelopen voor het komend weekend. En, uh, nou, hartstikke word vervolgd. vervolgd hoor. Wordt vervolgd. Hartstikke, ik heb zo aan je lippen gehangen dat ik van de weeromstuit ben weer vergeten om een liedje. Maar goed, ik heb ik het klaarstaan. Wat dacht je ervan als we morgen nou eens ervan uitgaan dat het een heerlijke dag wordt? Want dat denkt Bill Withers ook. Ja.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 Wel is wat anders dan altijd, dat chique spul. Balang. Ik heb wel gewoon een vette bek en niet die blauwe gul. Balang. Toen heeft ze in de keuken zelf de boekenband gepakt. Balang. En draaide handig van die balletjes gehakt. Stuk voor stuk en wens de haren Majesteit van harte en geluk en De glazen met champagne Gingen rond als ieder jaar en Maar nergens iets te eten Zelfs rito'sje café. En toen kwam de koning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 Oh, ja, ja, En dan uh, wordt het weer echt zo'n dik voor mekaar show. Hè? Ik ja. was gewoon even een beetje aan het kijken naar zo'n nummer over Koningsdag en zo. Ja, maar dat en dan druk ik per ongeluk even te veel op, op het knopje en dan begint hij al te draaien... terwijl dat mooie nummer van, uh, de, de, van een Lovely Day bezig is. Ik, ik, ik laat Lovely Day erin staan en dan gaan we hem volgende week helemaal luisteren. Ja. Want om hem nu weer opnieuw aan te zetten, vind ik ook een beetje overdreven. Maar goed, uh, de balletjes van de koningin. André Duin natuurlijk. En, uh, ja. Over dit aangesproken? Eh? Oh, ja, nou, toch precies, wel een mooie ja, nou ja, ik lok ja. het ook zelf uit. Ja, ik lok het zelf uit. Ja, ik vraag erom. Ja, zo is het. Uh, heeft er nog iemand nieuws? Of uh, heb jij iets uit de cultuur zeggen? Nou ja, ik heb u? wel iets, uh, iets, ja, iets cultureels. Oh ja hoog, hoog, joh hoog. laten we eventjes hoog staan Ja, ja. Nou wordt het niveau van het Ja, dan ja, nou gaat het op. niveau wat op. Nu gaan we hoor, hoor een klein joh, wat klein komt beetje, dan komt hij dan. Droom je ervan jouw kunstwerk in een museum te zien hangen? Nee. nee nou nou nou ik ben ik heb ook eens één schilderij <laughs> gemaakt. <laughs> mijn, maar, kun, mijn kunstwerk, ja. <laughs> ja ik, kan, ik kan nog niet eens een pannenlap maken. Maar goed, laat ik het serieus houden. Ja. Dan is dit je kans. Want het Frans Halsmuseum in Haarlem... nodigt ja. alle Noord-Hollanders uit om mee te doen... aan de portrettenparade. Oh. Dat is een groeiend kunstwerk... met nieuwe portretten uit de provincie. En deze portretten die worden onderdeel... van de tentoonstelling Gezichten van Noord-Holland. Ben je een ervaren kunstenaar of creatieve liefhebber, dus hobbyist? Dan kan je een portret maken van jezelf... of van iemand die symbool staat voor Noord-Holland. En dan kan je dit ophangen... Aan de muur van de portrettenparade. Oh, dan ga ik van jou een portret maken, Han. Oh ja. Ja? Yo. Weet je waarom? Als ik aan jou denk, hè, dan denk ik: Je bent voor mij een schilderij, <laughs> maar jij bent veel te <laughs> mooi om aan de muur te hangen. En dan moet je opeens rijden, wie is dat? Wie is dat? <laughs> nou, dat ga ik jou nu vertellen, dol, want er ja. staat: Hoe doe je mee? Oh, nou, oh, ja. oh. Je net goed uit. En, nou, en? je neemt ja? je portret mee naar het museum en hangt hem aan de muur. Van de portrettenparade, als onderdeel dus van die gezichten... lever je portret in op woensdag, zaterdag of zondag. Ja. En het kan vanaf nu tot en met 17 augustus... Zo. in het Frans Hals Museum. locatie De Hal, op de Grote Markt. Zullen we eens met z'n drieën in de middag bij elkaar komen? Gaan we elkaar schilderen? Ik, ja, de, ik wil en dan hangen we ons naast elkaar op. Ik het museum hangen, hoor. Nou, de toegang ja. is gratis, dat <laughs> wordt iedereen altijd... Oh, daar te, houden we helemaal van. Voor als je een portret inbrengt. Oh. Een portret. In ja. ja, aan nou. het einde van de tentoonstelling kun je jouw portret weer ophalen. Nou, Ik weet niet of dat dan... Ik zat net, net aan een, een teamuitje voor ons te denken. Ik denk dat dit ja. prachtig is. Ja, ik denk dat er drie karikaturen voor worden. Denk ja, dat nou, maakt er niet uit. Het is kunst. Nou, voor oh. informatie kijk je op franshalsmuseum.nl en dan heb ik dus nog een cultureel uitje. Als ik oh. hem niet wegklik per ongeluk. Ja. Op dinsdag 6 mei, dan is het weer zover. Dat heb ik al eens eerder genoemd. In de haven van IJmuiden is het weer fish, fish en filmtijd heb ik toen genoemd hè? Dan kon je naar een film en dan is het de maaltijd. Deze keer is het de film praten met de nachtwacht. Ik denk ik gooi ja. er nog een schilderij te gaan. Ja, we blijven. De zielden. nachtwacht van Rembrandt betoverd en intrigeert het publiek al 400 jaar. Het is een onbetwist meesterwerk van een van onze grootste schilders. En journalist Koen Verbraak, ook wel bekend, allemaal. Uh, interviewprogramma's op de televisie doet... gaat in gesprek met de belangrijkste personages... van het beroemde schilderij. Maar dan wel op film natuurlijk. Ja. Ja. Nee, want wie? Nee, wie zijn die mensen op dat imposante ja. doek? Ja, dat die komen bij betreken. hem aan de talkshowtafel zitten. De kapitein, de luitenant, de tamboer, het gouden meisje, de vaneldraag. Ze komen allemaal bij hem aan tafel. En ook Rembrandt zelf... De meester gaat vertellen over zijn leven en de omstandigheden... waardoor zijn belangrijkste werk is ontstaan. En Rembrandt wordt gespeeld door Ramsi Nasser. Oh, gelukkig vertel je erbij dat het gespeeld wordt. Ja. Ik zit hier in een Jij enorme een paar, spanning. Uh, van je van wassenbeelden, of uh, van die lijken die uit de kast oh, komen. Ja, nou, ja, met, met, je, je staat nergens meer van te kijken met AI, hè? Nee, ja, maar het zijn ja. acteurs. Ja. Het ja, zijn, zijn, af... nee, zijn wel Het is echt zijn een leuk. Het is, het is film. geen jas. Nee, nee, nee. De recensies zijn geweldig. Rembrandt en zijn opdrachtgevers laten zien met, je, met nieuwe ogen. Laten ze je naar het overbekend schilderij kijken. Praten met de nachtwacht is te zien om vijf uur. En om half acht, op dinsdag 6 mei, in het Haventheater in IJmuiden. Je kunt voor of na de film... het is maar net welke uh, voorstelling je kiest, welke tijd. Dat je gaat eten. Terecht ja. voor de kibbeling, de salade en de friet. Leuk, en hè? Met Fish en Film beleef je dus een zorgeloze dinsdag. Al dus het organisatie... En het de is de e een mooi theater. Ja? Is, oh, kind, het is zo indrukwekkend mooi. Ik... ik ik, ik zit elke keer als ik er kom... dan kijk ik mijn ogen weer uit en denk ik... hoe kan je van een simpele tennishal... zo'n ja. prachtig iets maken? En dan organiseren ze ook leuke Want ze doen ook uh, cappuccino-films. hè okay. op, de, op de dinsdagen om twee uur. Dan, uh, het Altijd mooie, mooie films. Ja. En... Um, uh, ja echt indringende films. En dan is de koffie gratis. Krijg je gratis een kopje koffie erbij. En dat voor je tientje, ja. geloof dat ik. Dat houden hè? wij ook. We houden van gratis, ja. Nou, je ja. moet hier wel voor reserveren, want dit is erg populair. Oh, oké. Okay. Want er zijn beperkte plekken in die foyer. Met die, en er zijn een beperkt aantal kibbelingetjes. Die gaan ze smiddels vangen. Ja. Ja, ja. Het is die amuiden, dus dat gaan ze vers halen. Ja, hier natuurlijk. Ja. Reserveren tot en met maandag 5 mei. Tot vijf oh, uur. Haventheaterijmuiden.nl Ja, hartstikke goed. Ga erheen. Hartstikke leuk. Zeker, wow. zeker. Oké, okay, wij gaan even luisteren naar... Uh, <hijf> We zijn zo gewend om Annie te Meijer te zeggen. En nou zeg ik het wel. Anita, Anita Meijer. Meijer. <laughs> Met Why Tell Me Why. When I was young, I felt the need of learning, learning.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 Ja, ja, ja, ja. Altijd lekker, hè, Annie de Meijer. Bezwaar je even naar Danielle? Ze gaat de uh, studio verlaten. En ze gaat thuis weer druk studeren aan het uh, volgende stuk. Ja. Hè? Ja. Dag. Dag Danielle. Oké, okay, we gaan uh, terug naar het programma. Hef, uh, heb jij nog één klein nieuwtje voor oh, ons? Een speel? klein nieuwtje, want ik zit. Holly heeft heerlijke oranje soesjes meegenomen. Oh. En die staan natuurlijk strak van suiker. En dan heb ja. een grappig nieuwtje. We herinneren ons allemaal de schuifsuikerpot. Die vroeger op de ontbijttafel stond. Ja. Dat was een geweldige uitvinding. Je drukte op het dingetje. Er kwam precies een klontje suiker uit. De grootte van een klontje ja. suiker. Nu is er een Zandvoortse ondernemer. Ja. Albert van Kouwen. En die heeft die uh, schuifsuikerpot... Uh, verkoopt die in het plastic... Dus mensen die echt hele nostalgische, nostalgische gevoelens hebben over die pot. Uh, nou, die kunnen hem kopen op zijn website. Hou, hou het even in de gaten. Uh, bij veel mensen roept die pot namelijk herinneringen op aan vroeger. En hij werd in de jaren 50 ontworpen in Den Haag. Ingenieuze in uh, uh, mechaniek. En als je op de website van uh, die Albert gaat kijken... dan zie je ook een museum met tientallen modellen uit verschillende decennia. De materialen, de vormen van het klassieke aluminium... tot de huidige kleurrijke kunststofpot. Uh, dus dat is, uh, dat is een hartstikke leuk lotje. Het is suikerpot.nl Oké, okay. apart... Ja, apart. Ja. Ik vind het wel gewaagd in een tijd... Dat, uh, dat iedereen je probeert van de suiker af te krijgen. Dat hij... Maar je kan er ook andere dingen in stoppen... Hè, om ik, te strooien. Ik ben bang van wel. Ja. <laughs> Straks als het gaat vriezen, kan je weer zout. Dat kan Ja, nou ja, goed. Maar ja. dat is in ieder geval heel leuk. Nou nou ja, grappig. Ja, ja, ja, ja. Je ziet ze echt nergens meer verder. hè nee. Dat nee. Een heleboel dingen zie je maar steeds terugkomen van vroeger. Dat je denkt, oh, zo'n theedoosje. Of uh, ja. weet, bij de kringloop, staat alles vol. Maar dat zie je dus echt. Ik heb hem een, een tijdje geleden bij onze plaatselijke boekhandel op, het, op de krocht gezien. Dus ja. ik neem aan dat dat van deze meneer is. Hmm. Albert, Albert, even kijken, hoe heet hij? Albert van Kouwen. Ja, ja. Een uh, hele slimme stand ondernemer. Nou, ja. Dus wie daar benieuwd naar is, ga naar suikerpo.nl. Okay. Oké, okay. We gaan uh, naar het einde van ons programma. De, tijd, uh, de, de, de, tijd, uh, nou, de klok tikt weer genadeloos door. Um, nou zit ik net een nummer uit te zoeken wat niet zo heel lang duurt. Dus dan ga ik even verder scrollen. Korte uh, nummers heb ik allemaal. Uh, ik kan er wel iets vertellen. Uh, nou, Nee, dat is te kort. We, is gaan, te kort. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Alicia Keys. If I ain't got you. Ah, oh, is prachtig. Prachtig.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 define what's within, and I've been there before, but that life's above, so fall of the superficial, so some people want it all, but I don't want nothing at all, if it Some people search for a fountain The promise is forever young You know Some people need three dozen roses And that's the only way to prove you love them And me the world on a silver platter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 Ik weet niet ik ga Ja, dan zit het eerste uur van even geen rust aan de kust erop. We gaan zo doorschakelen naar het nieuws en de reclameboodschap. En dan komen we straks zo snel mogelijk weer bij u terug. Dus blijf gefocust, blijf aan de lijn. En uh, dan neemt straks Hanny even het roer van ons over... met een prachtig verhaal over de rommelmarkt.